Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journal. Het kabinet gaat onderzoeken of het verbod op zwaar vuurwerk kan worden uitgebreid, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook zware vuurpijlen en zogeheten single shots niet meer toestaan. Dat zijn lichtkogels die eindigen met een harde knal. Tot nu toe wilde het kabinet alleen het allerzwaarste vuurwerk verbieden. Maar sinds gisteren is er een Kamermeerderheid voor een uitgebreider verbod. Als waarnemer voor de vertrokken Haagse burgemeester Krikke is VVD'er Johan Remkes gevraagd, meldt Omroep West. Remkes zou al hebben toegezegd. Vanmiddag wordt hij ontvangen op het provinciehuis voor een ontmoeting met de Haagse fractievoorzitters. Remkes was eerder onder meer commissaris van de koning in Noord-Holland en minister van binnenlandse zaken. Het RIVM zegt dat hun methode om de stikstofuitstoot te meten robuust en wetenschappelijk verantwoord is. CDA en SGP hebben net als de boeren kritiek op de cijfers en vinden dat het Gezondheidsinstituut transparanter moet zijn over het rekenmodel. Volgens het RIVM is kritiek op de methode oud nieuws en zijn alle data bij hen op kantoor te bekijken. Een voortvluchtige drugshandelaar Limburg heeft zich na anderhalf jaar alsnog gemeld bij de politie. De man moet nog een straf van ruim negen jaar uitzitten voor het invoeren van cocaïne, vuurwapenbezit en witwassen. Turkije gaat door met de voorbereidingen voor een invasie in het noordoosten van Syrië, maar het Turkse leger is er nog niet klaar voor, dat heeft de Turkse minister van Defensie gezegd. De Turken willen de Koerdische strijders uit een brede zone bij de Turkse grens in Syrië verdrijven. De Nobelprijs voor Scheikunde gaat dit jaar naar een Amerikaan, een Brit en een Japanner voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de lithium-ion-accu. Volgens het Nobelprijscomité hebben ze met hun uitvindingen een oplaadbare wereld gecreëerd. De batterijen worden onder meer gebruikt in mobiele telefoons en elektrische auto's. Het weer trekken zware buien over het land, soms met onweer. Het waait flink en het wordt 14 graden. Dit was het Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Mag het licht. Uit? Mag het licht. Uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit. En kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. De deze naam. Een hele, hele, hele goede middag. En goedemiddag en hartelijk welkom bij het tweede deel van Zandvoort Lunch op deze 9 oktober. En wat kan je verwachten deze tweede? Tweede uur hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Nou, heel veel hoor. Veel gekletst van de MK in ieder geval. <laughs> nee, het laatste nieuws natuurlijk uit Zandvoort en de regio. Uh, we hebben nog uh, ja, de artiest in het licht. En we hebben er deze keer twee, MK. Een uh, Nederlandse artiest in het licht. En uh, ja, toch ook uh, ja, een Engelse in ieder geval in muziekstijl. En uh, wie dat zijn, dat hoor je natuurlijk zo meteen in dit tweede uur. We hebben een leuk item van NA Nieuws over uh, ja, toch de herten Mars die er is geweest met uh, 80 man maar. Van de verwachte 250. En uh, de agenda natuurlijk ook nog. Dus heel veel in deze Zandvoortlunch nog. Dat laatste uurtje. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan hè. 023 -573 0393 Dat is onze ZFM Hotline. En dan krijg je onze telefonist aan de telefoon, Imka Drommel. Ja. <laughs> Heb jij ook nog wat te zeggen, Imka? Nee. Nee. Ja. Nee, we gaan lekker muziek draaien, want dat draait het ook om op de radio, toch? Ja, lekker. Ik wou dat ik hem won, de Toto. Toto met Afrika hier op ZFM Zandvoort. day. Hey.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 Zandvoort. Afrika. Hey Imka. Uh, ja? De, was, uh, van het weekend uh, was er, um, was er uh, hoop te doen natuurlijk. Maar ook een, uh, ja, toch ook een mars door Zandvoort uh, om uh, de herten te redden. Uh, uit de duinen tegen het afschieten. Hè? Ja. En vooral stond natuurlijk uh, die... Uh, dat bruine hert met dat scheve gewij uh, centraal. Yeah. En uh, ja, ze eisen natuurlijk opheldering bij de gemeente Zandvoort. dat kan je natuurlijk nog wel wat over zeggen. Maar um, ja, en Zandvoort uh, stond wel eventjes uh, centraal natuurlijk erin. Er waren rond de tachtig uh, mensen op uh, afgekomen op deze, op deze demonstratie. En ze gingen ook even bij de gemeentehuisland Maar alleen uh, de... De, het programma, want ik zou verslag doen afgelopen zaterdag. Het programma was ingekort, dus ze waren veel vroeger bij de gemeentehuis, veel vroeger bij de bij de bij de hoe oh je dat? Oh. Ja, bij de parkeerpad zuid. Dus uiteindelijk was ik daar om verslag te doen en er was niemand meer. Och. Dus uh, uiteindelijk ja, uh, hebben jammer. wij geen verslag uh, kunnen doen. Nee, omdat het te jammer. laat zijn. Want ik wilde wel bij het potje CM aanbieder zijn. Uh, bij, uh, bij de nieuwe burgemeester natuurlijk. En zo. Maar dat is helaas niet van gekomen. Maar, maar, maar, maar, maar. We hebben altijd onze collega's van NH Nieuws. Gelukkig. Alleen dan moet ik wel het geluid aanzetten. Want dat uh, is al een ding. <laughs> Daar heb je vandaag wat mee. je motor van de een protest door de straten van Zandvoort als actie tegen het afschieten van de damherten in de waterleidingduinen. Want 1 november is het weer zover, dan trekken de jagers er weer op uit om het overschot aan herten terug te dringen. En dat is iets wat helemaal niet helpt volgens de demonstranten. Je ziet ook dat de hoeveelheid dieren gelijk blijft. Want hoe meer dieren er geschoten worden, hoe meer dieren er weer geboren worden. En je ziet dat het aantal dieren gewoon ja, over al die jaren heen stabiel blijft. Afschieten zou nodig zijn, volgens de beheerder, omdat de herten grote schade aan de natuur zouden aanrichten en voor onveilige situaties in het verkeer zouden zorgen. Bij het protest staat het hert met het scheve gewij centraal. Dat werd onlangs op klaarlichte dag midden in het dorp doodgeschoten. Want het dier zou gewond zijn geraakt bij een aanrijding met een auto en moest uit zijn lijden worden verlost. Tenminste, dat zeggen de gemeente en politie. Een aantal Zandvoorters zet daar grote vraagtekens bij. Ze willen via een WOP-verzoek afdwingen dat de gemeente alle stukken rondom het schietincident openbaar maakt. Lulverhaal. Jullie geloven niet dat er een aanrijding is geweest? Nee. Het hert met het scheve gewij is vijf jaar geleden aangereden. En dat liep bank. En laten ze met het politierapport komen en bewijzen. Dat wil ik zien. Voor de Zandvoortse hertenfluisteraar was de dood van het hert met het scheve gewij de druppel. Hij is moe gestreden en neemt voorlopig even pauze. Als dank voor zijn inzet krijgt hij een passend cadeau. Trek me gewoon terug. Vijf jaar is nu wel genoeg geweest. Waarom? Nou, Dit kost heel veel tijd wat ik erin aan besteed heb. Maar ik heb ook al gezien. En die hebben mij echt moeten missen. Heel veel uren. De actievoerders eisen dat het afschot wordt stopgezet... en dat beheerder Waternet alle cijfers over de hertenstand openbaar maakt. Een woordvoerder van Waternet laat weten dat er momenteel een evaluatie plaatsvindt en dat die cijfers zeer binnenkort naar buiten worden gebracht. Se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón me kijkt, el voel corazón en zo. silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol bailando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 Aceleran a mi corazón se aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Marieke Iglesias hier op ZFM Zandvoort. En uh, lekkere muziek hoor je hier natuurlijk bij deze lokale omroep. En uh, ja, MK het is tijd voor het liedje voor de sidekick. Nee. je wel hoor. <laughs> Welke dan? Wat ja. oh, nee. er al oh, een. Ja, nee, sorry. Ja, het, uh, ja, je, het het artiesten, ik haast, altijd door elkaar. <laughs> het artiest in het licht. Ja. Ik wou dit zeggen, ik zit al klaar met mijn papiertje. Ja. <laughs> Vandaag, 9 oktober, is actrice Georgina verbaan. Uh, Ze wordt 40 jaar vandaag. Ze werd in 1979 uh, geboren in Den Haag. En in de jaren 90 speelde zij in goede tijden, slechte tijden... en werd zij een veelgevraagde actrice. In 2001 speelde zij Jeanette in de serie, in de, in de serie en in de film Costa. Hier heeft zij diverse nummers uitgebracht. Daarom is zij vandaag artiest in het licht... en u gaat luisteren naar de zomershit Ritmo. <laughs> Artiest in het licht. Ja, en u gaat luisteren inderdaad naar het Ritmo van uh, Georgina van. Het lekkerste station van uw regio. En u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch zonder lunch. Dus als u broodjes wilt brengen, u kan ze altijd hier brengen, zou de het ze zeggen. Het regent, het regent. Wat een weer, hè. Oh, sorry. Wat een rot weer. Ja. Ja. Het is weer lekker bezig buiten. Het regent. Maar ja, na al die droogte, Roy, we hebben het wel nodig, hè. Zeker weten, want de duinen moeten ook groeien. En de hertjes moeten eten. Ja. Wat een uh, gemeenheid, ja, Mijn gra, gras moet ook groeien. Ja. Gras. Ja, als er maar geen overstromingen komen. Nee, dan is het goed. Nee. Uh, Mk, jij had, uh, jij, jij had een bericht over een kledingactie voor ja. het goed doen. Vertel. Ieder voor- en najaar organiseert Sam's kledingactie een speciale landelijke, uh, speciale landelijke actiedag... om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen. De honderden vrijwilligers van SEMS Kledingsactie... verzamelen het hele jaar kleding en schoenen in voor het goede doel. Op vrijdag 11 oktober kunt u schoenen en kleding inleveren... in de hal van het huis van het Kost verloren om 6 uur... en bij de Sintergaten aan de Grote Kocht van 7 tot 8 uur. Er zijn er vrijwilligers aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Deze keer is er geen inzameling in het huis in de duinen... in verband met de nieuwbouwwerkzaamheden. Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen... blijft de humanitaire crisis verergeren. Jemeni's worden geconfronteerd met meerdere crisis... waaronder andere gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekte. Dit heeft op, uh, geleid tot de grootste humanitaire rampen in de wereld. Ongeveer 80% van de bevolking, 24,1 miljoen mensen... heeft behoefte aan humanitaire hulp. Dus u kunt uw kleding brengen vrijdag 11 oktober om 6 uur in huis in het kost verloren. en van 7 tot 8 in de, uh, de sint aan de Grote Krocht. Wat mooi allemaal! Ja, dat, dat wordt georganiseerd. Heel goed. En uh, ja, er worden ook nog, uh, we blijven even in het goede doel, collectanten gezocht. Ja, de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, houdt van 11 tot 16 november haar landelijke collecten. Veel vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. Afgelopen jaar werd in Zandvoort een bedrag van meer dan 2000 euro opgehaald. Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK onder andere speciale vakanties... aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen... zodat kinderen en jongeren met een handicap volwaardig kunnen leven. De stichting zoekt nog helpende handen in Zandvoort. Helpt u mee? Het kost maar een paar uur van uw tijd. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Maurice Bracco-Gartner. Telefoonnummer 06-46-101-701. Ik herhaal 06-46-101-701. Of stuur een mailtje naar mbraccogartner@hotmail.com. mbraccogartner@hotmail.com En dan is Bracco met dubbel C. Nou, dat heb je goed verwoord, Imca. Ja. Hey, um, MK het is uh, zwart en het, um, ja, het uh, heeft een kleine nasmaak van uh, Anijs. Oh. <laughs> Drop Anijs. Hoe oh, ben rijker dat ik ooit heb geomen. Ik heb jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart, dan dat van mij dan dat van mij Ik ben niet eens echt een uiterlijk gevallen, Ook al is er al geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen Er is geen banger hart, dan dat van mij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 man te doen eigenlijk Imke. Ja. Hij uh, heeft uh, vandaag uh, zijn afscheids tournee, uh, aangekondigd. In ieder geval een jaar lang probeert hij zolang zijn gezondheid het uh, toe had een uh, afscheid -tour te doen. En daarna een groot afscheidsconcert. Ja. En uh, ja, dat uh, gunnen we deze man natuurlijk. Hij heeft Parkinson. En uh, ja, het is allemaal heel erg. Ja. Hey, uh, van vorige week uh, woensdag hadden jullie uh, Kees Rutgers in de uitzending hè? Ja. En die organiseerde een succesvol feestje. Ja, het 15 vijftiende Hazesfeest in het Wapen van Zandvoort. Het zat vol verrassingen. Uh, dat muziek van uh, Amsterdamse Volkszanger nog altijd populair is... werd zondagmiddag duidelijk in het Wapen van Zandvoort. Hoewel de regen met bakken uit de hemel kwam... hield het de ware fans niet om naar het Wapen van Zandvoort te komen... om te vieren dat André Hazes 15 jaar dood is. Deze jubileumeditie zat vol hoogtepunten. Er traden maar liefst drie zangers live op. Jeremy Berg... Mike Danen en Mick Harren. Organisator van het Eerste Uur Kees Rutgers zei... Ik ben zo blij met Jeremy, Mike en onze lokale, dat zijn onze lokale zangtoppers. Ik heb geen budget om ze te kunnen betalen... maar toch komen ze hier graag zingen... omdat ze dit Hazesfestijn zo leuk vinden. Geweldig, toch? Dat ook Mick Harren kwam, was een grote verrassing. De Amsterdamse zanger trad de eerste jaren ook altijd belangeloos op... maar toen zijn carrière een grote vlucht nam... kon hij niet meer de tijd vinden om langs te komen... Maar zondag was hij er ineens toch. Brigitte van Eigen van het Wapen had harren gevraagd of hij een videoboodschap wilde opnemen om zijn vriend Kees Rutgers toe te spreken. Dat had hij ook gedaan, maar als grote surprise stapte hij onverwacht het café binnen. Dat zorgde voor een emotioneel weerzien. En natuurlijk zong Mick daar ook enkele grote Hazes hits. Zo ontstond een ouderwest gezellige muziekmiddag rond André Hazes waarbij het publiek massaal meezong. Het is toch geweldig dat elk jaar weer zoveel mensen op dit evenement afkomen. Dat het zo hard regende zie ik als teken dat de hemel huilde om hazes. Want, dat, want wat hij ons nog had kunnen verblijden met mooie nummers als hij had blijven leven. Nu dat niet meer zo is kunnen we met zijn, met zijn nalatenschap van heerlijke Hazes-nummers als troost genieten. Sluit de organisator af. En dat was Kees Rutgers vanuit de Zandvoortse Courant, om even ja. te melden. Wel altijd even belangrijk natuurlijk, netjes. Ja, ja. Even netjes. Hey, um, wat leuk is, um, ik was ook bij dat evenement. Het was helemaal bomvol, heel erg druk. En dat is Kees ook echt gegund door vijftien lang dit mooie evenement. En uh, dat Mick dan als verrassing aankomt rijden. Het, het leuke was, hij was al door mensen gezien in het dorp. En die Ach. mensen gingen erover praten in het, uh, in het wapen. Maar... Iedereen moest natuurlijk hun mond houden. Het was een verrassing. En oh, ik wist ook niet dat hij zou komen. En toen hoorde ik dat. Ik zeg jongens, ik zou maar even jullie mond houden. Want uh, geloof ik is het een verrassing voor Kees. <laughs> maar het was een heel leuk druk evenement. En uh, het is hem gegund. En wat leuk is, morgen ja. hebben wij Mick in de uitzending. En met zijn uh, nieuwe nummer. Uh, jij gaat mijn liefde missen. En dat is zijn nieuwe nummer van Mick. En die gaan we niet draaien. Die draaien we natuurlijk morgen. En nu draaien we gewoon Sweet Caroline. Want dat is wel waar hij ja. bekend is geworden. Ja. Morgen Mick Haron hier in de show Hoe het begon Het was in de winter Maar toen ik jou zag de zon Naar je naam en gaf jou iets te drinken, je bent nog met mij meegegaan. Like Pijn. Dan laat jij die verdwijnen, je kruipt heel dicht tegen mij aan. Nog steeds lekkere zomerse klanken hier op uw apparaat bij ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, Imka, uh, wij hebben altijd wel even één keer per jaar... He, hebben, hebben we toch wat leuke dingetjes hier in Zandvoort. Natuurlijk de nieuwjaarsrecepties, één van die dingen. Uh, ja. We hebben nog meer. Uh, we, we hebben echt zoveel. Hè? Maar ook, ook, ook, ook, ook de ondernemerschala. En de ondernemerschala is toch wel een, altijd best wel een leuk evenement. Ja, zeker. Toch? Maar er moet eerst de verkiezing gehouden worden. Ja, vertel! Ja, wie wordt de volgende onderneming van het jaar? Dat zal worden bekendgemaakt tijdens het ondernemerschale 2019... dat op 14 november plaatsvindt in de haven van Zandvoort. Voordat, eh, voordat het zover is, kunt u een Zandvoortbedrijf aanmelden voor nominatie. Ieder jaar kiest Zandvoort een onderneming die volgens de stemmers het beste uit de bus komt. Vorig jaar was dat autobedrijf Zandvoort. Ze waren zowel door de publiekstemmen als door de vakjury bestaande uit gerenommeerde ondernemers gekozen tot winnaar. De nominatieronde. Vanaf nu kan iedereen een bedrijf nomineren in één van de categorieën. De eerste horeca, de tweede de retail en de derde overige. Stuur een e-mail naar ovhj.zandvoortsecourant.nl of gebruik hiervoor de Zandvoort-app. Geef de naam van het Zandvoortse bedrijf op. En niet onbelangrijk, geef een korte motivatie voor uw nominatie. Nomineren kan uiterlijk tot 20 oktober. Daarnaast zal de organisatie bekendmaken welke bedrijven... drie per categorie gaan meedingen naar de titel ondernemen van het jaar 2019... U kunt dus een e-mail sturen naar ovhj.zandvorstekourant.nl. U kan ook trouwens ook even onze ZFM-app downloaden. En waar vanaf volgende week kan u ook via deze app stemmen. Dus uh, hartstikke leuk. Imke, weet je wat ook leuk is? De 14e zijn wij er gewoon bij als radio. Komende weken gaan wij, richting het ondernemerschala, gaan wij uh, in ieder geval alle... Genomineerde ondernemers in de uitzending hebben bestand voor het lunch. We gaan de organisatie aan het woord krijgen. En we zijn natuurlijk ook live op Facebook en op de radio erbij bij de Ondernemerschala 2019. Leuk. Altijd leuk, dit ja. evenement. Leuk. Echt in de zomerse moed, hè, Imka? Ja, echt wel. Komt dat nou echt door dat, door dat slechte weer? Ik weet het niet. Ik weet niet waar jij last van hebt. Van de zomerrites. Hé, Imka, het gaat lekker door. Gewoon die evenementen in Zandvoort. Wat is er om het de komende tijd te doen? We gaan even de agenda doen. Ja, nou, door de hele maand oktober... van de eerste tot en met de 31ste... Zandvoort Coast Wild. Dus de hele maand diverse activiteiten. Op 12 oktober Combo Greve van den Berg live in Theater de Krocht om 8 uur. Altijd gezellig. Op zondag 13 oktober Jukebox From the Heart met zangeres Anita Sanders in Theater de Krocht om half drie smiddags. Om 20, op 20 oktober Lijfstaal en cadeaumarkt op het Badhuisplein. Ook op 20 oktober Bimmerworld op het circuit Zandvoort. Het is allemaal 20 oktober. De Classic Concerts allemaal op zondag. Piano recital Viviane Cheng in de protestantse kerk om drie uur smiddags. En op 29 oktober de wapenzangers meezingavond in het Wapen van Zandvoort om half acht. En 18 oktober is er weer kinderdisco in plus met Zandvoort uh, om, uh, ja, om zeven uur. Om zeven uur, oké. Okay. Dus uh, wij gaan luisteren naar de pianoman hier op ZFM Zandvoort.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 It's me they've been coming to see To forget about life for a while Joel hier op ZFM Zandvoort. Ik zag Jeroen van der Boom nog met zijn piano op het badhuisplein dit nummer spelen. En ah. sindsdien draai ik dit nummer gewoon, maar wel van natuurlijk uh, Billy Joel. Ja, ja vandaag uh, hebben we een extra artiest in het licht. Want er zou een uh, artiest uh, jarig uh, zijn uh, vandaag. En wie is dat, imka? Dat is uh, John Winston Lennon. Okay. En dat was natuurlijk een uh, bandlid van de Beatles. En ja. Hij heeft daarna ook nog ja. een hele imposante solocarrière gehad. Hij was medezanger mede en gitarist bij de Beatles. En zijn uh, samenwerking met songwriting met Paul McCartney is tot op vandaag de dag de meest succesvolle in de geschiedenis. Ja. Ja, hij heeft hele mooie nummers geschreven. Ook nog een kleine link met Zandvoort. Vertel. Uh, wij kennen toen de meeste van ons kennen wel Mick Boskamp. Ja. Zijn vader Hans Boskamp heeft hier ook nog in Zandvoort gewoond. Die is in het hotel geweest toen uh, John met o Joko in de honeymoon suite uh, oh, lagen. Okay. In het Okura. Ja. Dus is een kleine link ook weer. Naar Zandvoort, leuk. Ja, ik heb ook nog een leuke link. Een uh, nou. vriendin van mij heeft, uh, heeft haar hond naar uh, John Lennon uh, genoemd. leuk. Ja, toch Dat is toch ook al link. Zelf ja, moet ook kunnen. Iedereen zegt, ja. wat moet ik met deze informatie? Maar oké. Okay. Maar John Lennon is vandaag uh, artiest, in artiest in het licht. Artiest in het licht. En wij gaan luisteren naar Woman. Still Reken een beetje in op de achtergrond. Want het laatste secondes gaan in. We willen u bedanken voor het luisteren, Imka. Bedankt, het was een gezellige uitzending. En uh, morgen zijn we er weer vanaf 12 uur. En dan hebben we Mick Harren in de uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.